in Zandvoort Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM ZFM Met nu ZFM luncht ZFM Zomer of winter Altijd weer ZFM Het werksprogramma van CFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. hem komen hoor. Ik krijg mijn een gekje. Het is toch een, uh, een spannende klus hoor, die week doorzagen. Het is een uh, vermoeiend, vermoeiend werkje, is dat. Al oh, als het een beetje taai een week is. is. Moeilijk zagen. Nou ja, uh, goedemiddag. Het is woensdag, het is uh, 20 augustus vandaag. Het lijkt wel herfst buiten en dus moeten wij maar proberen om de warmte een beetje uh, toe te stralen door een beetje gezelligheid te brengen. Uh, lekkere muziek te draaien, u op de hoogte te houden van het plaatselijke nieuws. Verder uh, nog een lekker recept vandaag en natuurlijk ook de bioscoopagenda, jawel. Die de die de Vierwam lust vijf dagen per week live op uw radio, dames en heren. Ja, waar vind je dat nog? Heerlijk, gezellig. En helemaal uh, geënt op onze regio. De prachtige regio. Uh, van Zandvoort en Omstreek. Ja, en u kunt ons overal horen, hè. Via de FM kunt u ons horen, 106.9. Tot in Haarlem en uh, aan toe zelfs. Bijna heel Haarlem kan ons horen. En... Uh, Natuurlijk via Zingo, kanaal 40 en uh, internet wwwzfm uh, livenl Kunnen jullie nog meekijken? Oh. Kan ook gewoon zfm Zandvoort.nl in, uh, intikken en dan op de knop live drukken. Dan zie je hetzelfde. contact met ons willen. Nou, dat kan natuurlijk altijd. Dan gaat u gewoon lekker naar onze Facebookpagina www.facebook.com slash Zandvoort Je verzoekjes aanvragen en wat niets meer zijn. Allemaal. Vinden we nog leuk ook als u dat doet? Als u een plaatje aanvraagt, ja vinden we leuk. Da, da, da, da. Eens even kijken, wat heb ik allemaal? Nou, ik heb een heleboel platen staan. Ik had vorige week al, of twee weken geleden al... zo'n uitgebreide lijst gemaakt. Dat teer ik nou nog op. Zo ah, Zoveel nummers erin staan. Helemaal lekkere oude platen. En natuurlijk ook het nodige aan nieuwe platen. Want we proberen ook nog een beetje actueel te zijn in dit programma. En ook af en toe gewoon wat nieuws te draaien. Mensen, wij vinden dat dat past in de stijl van het programma. Ja. Uh, ja ik heb er zin in vandaag ook natuurlijk de vinyljaren nog en uh, vandaag met Robert Long de Commodores en Bob Marley ja leuke mix weer hè leuke mix Commodores the Greatest Hits overal nog die brouwer luistert. leuk vinden als hij luistert en uh, Verder heb ik ook nog Bob Marley, The Legend. En verder ook nog Robert Long, vroeger of later zijn eerste uh, solo plaat. Nou, zullen we maar eens muziek gaan draaien? Ja, laat maar eens doen. Het zijn de Bellamy Brothers. Sun, for the sunshine sky, a why I'm so high. Must be the season. When those love lights shine Weet je nog nooit op internet, hè? Dat is niet de originele versie. Trouwens, het is een remake, want de originele klinkt iets anders. Maar goed, doet er niet toe. Eh, het waren de Bellamy Brothers en het nummer het heette Let Your Love Flow. Dit is Indila. is wel echt. dernier dansen. Oh, ma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 Een van mijn favoriete plaatjes van dit moment. Uh, An Indila. Fantastisch mooi. En leuk, en lief, en aardig. Leuk liedje. Dit ja. is uh, I'll Be There for You. Op verzoek. Van Toet For All. Oorspronkelijk uh, bestond uit, uh, als thema van de televisieserie Friends. Uh, I'll be there for you. Uh, uh, aangevraagd door Toet special voor nou. Rona. Dit is weer nagelnieuw. Got me in a hair. Hey. Dan zit je dat pas bij 50-20 grijs. Nee. Hardake <laughs> Fetish heet het. En, uh, het groepje dat het gemaakt heeft, heet Jong En Sick. Desalniettemin, het klinkt wel mooi. Mooie samenzang en zo. Oké. Okay. Hardake Fetish, hou ja, het in de gaten. Het is uitgekomen op 8 april. Maar uh, deze week pas uh, in de. Uh, in de hitpurees uh, verschenen en zo. Dit is Benny King. There is a rose in Spanish Harlem. En dat was de titel: Spanish Harlem. Ritme van Zandvoort, Zandvoort. op 106.9 ZANG EN MUZIEK Yes darling, you're going to need me again, it's just a matter of time, go on, go on, until you It's just a matter of time. After I gave you everything I had, you laughed and called me a clown. Remember, in your search for fortune and fame, what good? Must come down. I, I know I know that one day you'll wake up and find that my love was a true love. It's just a matter. was dat that... it's just a matter of time straks komt het uh, regio nieuws, natuurlijk wordt u weer op de hoogte gehouden van alle plaatselijke toestanden en uh, natuurlijk uh, hebben we ook uh, het recept straks The ghost of you it keeps me away. My friends, had you figured out? Yeah, the all what's inside of you. It's right, hide in another you, but you're. Come wash out the pain And I know I'm slipping all these demons away But your ghost The ghost of you, it, it keeps me En je draait een nummer dat heet Ghost. En gelijk krijg je een donderklap. Ghost, Ella Henderson was dit. En het nummer dat heette Ghost. En uh, het is nog steeds 20 augustus, dus het is woensdag. En we draaien gewoon lekkere muziek hoor, ja. En de Summer of 16 was beter dan die van nu. De zomer van 1969, de zomer van het Woodstock Festival, daar heeft hij het ook over natuurlijk. En, uh, want het was een hele warme zomer, mag je wel stellen. De uh, summer of 60. Het ritme van Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl nou, Ja, en als u nog op de club uh, live drukt, dan kunt u ons ook nog horen en zien.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 In Blue Jeans. Dat is de nieuwe single van de groep Train. Leuke plaat onder dat wel. Goed, het nieuws komt er zo aan. Dat wordt nog even bewerkt zoals het heet. Maar dat komt allemaal goed. Dit is Buck Owens. They're gonna put me in the movie. Act naturally, doe maar gewoon. They're gonna. act naturally Well I'll bet you I'm a gonna be a big star. Might win a Oscar You can't never, never tell. tell The movie's gonna make me a big star. Cause I can play the part so well The biggest fool that's ever hit the big time. And all I gotta do is act naturally. We'll make the scene about a man that's sad. Naturally, Well, I'll bet you I'm a gonna be a big star Might win an Oscar, you can't never tell A movie's gonna make me a big star Cause I can play the part so well Ja, eh, Buck Owens was dat met het liedje Act Naturally. En dan zegt hij, ja maar dat was toch van de Beatles. Nee, het, <coughs> het origineel was van Buck Owens. Alleen het is bij het grote publiek bekend geworden dat de Beatles het ook opnamen. Op de LP uh, Help 1965, uh, toen zong Ringo het. En uh, vandaar dat het helemaal bekend is geworden Natuurlijk, act naturally Bug Owens was dat, uh, dat originele, De originele versie Dus zou ik maar. Dit zijn de boys Give up your guns I, woke up this I found myself alone I turned to touch her And she was gone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 verkrijgbaar in Nederland, maar omdat het, uh, het uh, door mijn naam toen de tijd Radio Veronica heel veel gedraaid wordt, kwam het toch uiteindelijk uit in Nederland. The Boys heet de band, hebben geloof ik maar één LP gemaakt, daar bleef het ook bij, en dan kwam dit nummer uit, en dat is gelijk een klassieker geworden, Give Up Your Guns. Het leuke was dat ik die LP waar het op zat, die had ik eigenlijk uh, bijna als enige in Nederland. Het kwam eigenlijk omdat uh, ik toen Shirley Sweris in Amerika woonde. En haar zuster daar toen heen ging en die nam die LP van mij mee terug. Want dat had ik hem gevraagd. Dus had ik hem lekker eerder dan uh, anderen in Nederland. Het is ja. zo makkelijk als je dan je contacten hebt hè. Zandvoort en de regio. Hier is het Regio Nieuws met Angela de Koning. Wat is dat toch steeds met die overvolle rolhemmers? Vogels, honden, katten, vossen, wekelijkse feestmaal en een heerlijke bende in de straat. En vervolgens bellen de inwoners de gemeente dat er rommel op de straat ligt. Logisch, want we hebben veel te weinig aan één bak. Nou, Waarschijnlijk niet als u tenminste glas, karton, papier, kunststof en textiel gewoon apart houdt. Dus gewoon je afval scheiden en apart inleven. Dan heb je ruimte zat in je container. En op die manier houden we samen Zandvoort schoon. Vanaf afgelopen maandag rijden er herkenbare buurtauto's stop in braken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 Het project Buurtout is een van de initiatieven die de veiligheidspartners in de eenheid Noord-Holland ondernemen... in een gezamenlijke strijd tegen woninginbraak. Deze maand ruimt Stichting de Noordzee de hele Noordzeekust op. Van Katzand tot Schiermonnikoog en dat is zo'n 350 kilometer kust in 31 dagen...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 De stichting hoopt dat badgasten ooit leren om hun eigen rommel op te ruimen. Met name plastic afval vormt een bedreiging voor de zee en haar bewoners. De hoeveelheid plastic die op dit moment in de zeeën en de oceanen drijft... is groot genoeg om heel Australië te bedekken. Om de overlast van meeuwen, spreeuwen en kraaien tegen te gaan... heeft de gemeente Zandvoort in samenwerking met de ondernemersvereniging Zandvoort een patrool beschikbaar ges gesteld. Dat is een beroepsmatig afschrikapparaat en ziet eruit als een megafoon. Er komen angstkreten uit van meeuwen, spreeuwen en kraaien... die zich hierdoor gealarmeerd voelen. De vogels worden alert en willen achterhalen waar de kreet vandaan komt en waarom. Zij kunnen dan, in hun, dan hun in zijnde soortgenoot niet identificeren... en juist die onzekerheid zorgt ervoor dat de vogels het gebied als onveilig gaan beschouwen en het dus mijden. Het apparaat heeft het meeste effect als het vijf dagen achtereen... op verschillende plaatsen van het plein gebruikt wordt... zodat de vogels er niet aan winnen. De boulevard van Zandvoort is de lelijkste van heel het land. Althans, dat wijst de verkiezingen uit die het ncv programma altijd wat organiseerde... De boulevard met een, werd met een overdonderende meerderheid verkozen tot de lelijkste van heel Nederland. Maar dat laat de VVV van Zandvoort natuurlijk niet op zich zitten. In een ronkend persbericht slaat de toeristische organisatie hard terug. Wie kijkt er nu naar de boulevard als er zo'n mooi strand voor je neus ligt? Wel 9 kilometer lang en 100 meter breed. Met het grootste naakstrand van Nederland ook nog. Al jaren werken gemeenten, strandpachters en belanghebbenden met succes samen... om de internationale erkenning als schoon en veilig strand te behouden. Geen enkele badplaats in Nederland heeft zoveel strandpaviljoens... in zo'n grote diversiteit als Zandvoort. Maar behalve het strand heeft Zandvoort nog meer te bieden. Het is namelijk omringd door twee van Nederlands mooiste natuurgebieden... namelijk het Nationaal Park Zuid-Kennemerland en de Amsterdamse waterleidingduinen... En het, daardoor is het dorp de ideale uitvalsbasis voor wandelaars en fietsers. Ook in het centrum bieden horeca, winkels en winkels... Ge, voldoende gelegenheid voor een goed en gezellig en vooral heerlijk verblijf. En tot zover het nieuws. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Nog steeds liggen we onder invloed van een lage drukgebied boven Scandinavië. Het zorgt voor een west- tot noordwestelijke stroming... met aanvoer van ongewoon koele lucht voor de tijd van het jaar. In deze stroming trekken van tijd tot tijd buienlijnen uh, over de regio... die ontstaan door het warme zeewater. En dat is dan ook vandaag het geval. Regelmatig komt het dan ook tot een bui en daarbij is ook kansen voor onweer... Tussen de buien doorschijnt regelmatig de zon. De west- tot noordwestenwind is overwegend matig... en het wordt niet warmer dan 17 graden. Vanavond en komende nacht zijn er naast wolkenvelden ook flinke opklaringen. En nog altijd is er een buienkans. De kans op onweer neemt echter geleidelijk af. De west- tot zuidwestenwind is zwak tot matig... en de temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen zijn er flinke perioden met zon... maar in de ochtend kan er nog een bui vallen... Morgenmiddag lijkt het droog te blijven en de west zuid neemt dan weer toe naar vrij krachtig. En de temperatuur stijgt opnieuw naar niet meer dan 17 graden. Tot zover. De Casuals En het liedje dat heet uh, Jasmine Nou ik denk dat ik er nog één kan doen Voor het nieuws van, van uh, de NOS Natuurlijk van 1 uur The City to City The Road Ahead close and yet so Van City to City. We gaan naar het nieuws. NOS Nieuws van 1 uur. Dus tot zo aan de andere kant van het nieuws.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 In Den Haag is een tweede verdachte opgepakt voor het vernielen van een camera... tijdens een demonstratie in de Schilderswijk. Het is een jongen van 16. Vorige week werd al een man van 29 opgepakt. Die zit nog altijd vast. De camera was van een journalist van Novum Nieuws die de anti-IS-demonstratie in de Schilderswijk filmde... toen hij werd belaagd en zijn camera werd vernield. De vroegere Franse premier Alain Juppé wil president worden. Hij wil namens de centrumrechtse UMP meedoen aan de verkiezingen in 2017... Juppé was premier van 1995 tot 1997 onder president Chirac. Hij bekleedde ook veel andere ministersposten. De 69-jarige Juppé is nu burgemeester van Bordeaux. De Koerdische ministers die in Irak uit de regering Maliki waren gestapt... zijn weer teruggekeerd in het kabinet. De Koerden verlieten de regering uit onvrede... over het beleid van de vorige week afgetreden premier Maliki. Hij werd ervan beschuldigd de bevolkingsgroepen in Irak tegen elkaar op te zetten. Vorige week werd met steun van de Koerden en Soenieten de Sheid al-Abadi benoemd tot nieuwe Iraakse premier. Hij wil een brede regeringscoalitie. Aan boord van een containerschip dat op weg is naar Rotterdam is een groepje apen ontdekt. Ze zijn waarschijnlijk in Maleisië aan boord geklommen. Daar lag het schip enige tijd afgemeerd. Het gaat om java-apen. Dat is een kleine soort die niet heel gevaarlijk is, maar wel flink kan bijten. De bemanning van het schip kon de apen in een kooi stoppen. Zodra ze in Rotterdam aankomen worden ze onderzocht. Of de apen daarna teruggaan naar Maleisië of dat ze in een Europees dierenpark terechtkomen is nog niet duidelijk. Het weer nog geregeld zon, afgewisseld door buien. In het westen en noorden kan het onweren. Het is een of 18. Morgen verandert er weinig. Dit, was Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan files op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Hoogmaad en Leidsendam 6 kilometer. Dat komt door opruimwerkzaamheden na een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht. Verkeer richting Den Haag kan ook vanaf Knoppenburg Veen via de A44 rijden. Op de A27 van Utrecht naar Gorkum.